een Goedendag. Um, het is drie uur volgens mij alweer en de 13e juni en uh, we gaan beginnen. Um, ik zie vijf mensen, ik zie Robert, Bonnie, ik denk dat het Astrid, uh, Astrid is dat volgens mij, hè? Als Veld, Els en Frits. Um, waar wil ik het vandaag over hebben? Oh, eerst ten eerste wilde ik even vertellen um, dat jullie vandaag weer met mij moeten doen, want uh, Dirk zou vandaag het stokje overnemen. Maar door familieomstandigheden is dat niet mogelijk. En um, Tom is nog lekker op vakantie. Dus um, wat ik wilde doen vandaag is in ieder geval te beginnen met vragen uh, uit de chat. Maar die over uit de e-mail, daar heb ik niks van gehoord. Dus daar hoef ik niet mee te beginnen. En dan heb ik een aantal uh, appjes die ik wil bespreken. Ik laat even de mic los om te kijken of jullie nog wat te melden hebben. Zou, zou iemand eventjes uh, wat willen zeggen? Want uh, ik ben benieuwd of ik jullie wel horen. Hi Nancy, Nancy, met Bonnie. Uh, ik hoop dat je me hoort. Ja, ik ben er ook. Maar Bonnie is weer zoals al we gebruikelijk heel erg zacht. Ik ben er niet te verstaan. Ja, dat klopt. Bonnie, uh, je bent heel moeilijk te verstaan. Erg zacht. Dus uh, als je er aan wat aan kan doen. Iets dichter bij de microfoon of wat dan ook. Graag. Um, als jullie mij niet verstaan, gooi je wat op de chat. Ik let, ik let daar ook een klein beetje op, maar ik denk dat het goed te verstaan is. Um, ik ga een aantal appjes laten horen uh, op de iPad en op de iPhone. Dus als je verschil in geluid hoort, dat komt omdat ik dan even wissel tussen de twee uh, apparaten. Uh, is, er, is er ook een podcast gemaakt van de vorige keer? Ja, er is een podcast gemaakt van de vorige keer, maar de techneut, meneer Tom, die dat altijd goed in elkaar steekt, technisch zeg maar, die is op vakantie. Voordat hij op vakantie ging, heeft hij de andere twee gemaakt waar hij al op achterliep en hij zei tegen mij van nou, als ik terugkom van vakantie, dan doe ik die van vorige week wel en waarschijnlijk van deze week ook. Dus dat laat even op zich wachten, Sorry. Oké, okay, als er geen vragen zijn, dan ga ik beginnen. Uh, de appjes die ik voor vandaag wilde bespreken, um, volgens mij was jij dat Astrid, uh, de vorige keer dat je zei ik wil wel wat meer spelletjes horen. Ik hoorde dus uh, gisteren dat ik het vandaag uh, mocht gaan presenteren, dus ik hoop dat het allemaal een beetje lukt. Ik heb een paar spelletjes uitgezocht. Um, eens even kijken, ik heb uitgezocht Sudoku, voor All, Cow Tennis, uh, Tic-Tac-Toe, Memory Accessible, Stamp Stumper. En dan wil ik nog een appje C-tekst. Nou, omdat spelletjes denk ik best uh, snel zijn om uit te leggen, een aantal wat langer, uh, heb ik er zoveel. Maar we kijken wel even hoe ver we komen vandaag. Ik ben in het geheel niet van de spelletjes. Dat is een, moet een vergissing zijn. <laughs> Sorry. Nou, dan is het vast iemand anders. Ik heb het in ieder geval gehoord. Was het, nou, nee, Ik weet niet meer wie het was. In ieder geval, er was een verzoek over spelletjes. Dus vandaag wordt spelletjesdag. ...plus denk ik wel een, een aardige ocr software appje. Ik ga even kijken of ik dat uh, ding weer vast kan zetten. Oké. Okay. Laat ik met de makkelijkste beginnen om het uit te leggen. Daar hou ik van, dan ben ik daar snel vanaf. 15.05. Um, even kijken. Ontgrendel. Mail. Gemist. Dit is een spelletje dat heet Kou Tennis. Uh, C-O-W en dan Tennis... Oftewel koeien tennis. En um, als je hem opstart, Ik ga hem opstakken, Oké, okay, hoor ik een heleboel geluid. Uh, wat dit voor spelletje is, is eigenlijk. Uh, hij is voor de iPhone, niet voor de iPad. Ik draai nu op de iPad omdat hij op de iPhone al die achtergrondgeluiden niet laat, liet horen. Dus ik weet niet helemaal wat er met mijn iPhone aan de hand is. Um, wat de bedoeling is, is dat je met je telefoon zeg maar, een soort tennissweeper maakt. Dus dit spelletje speel je met beweging. Zeg maar. En uh, Jij moet als eerste serveren. Dus je maakt een serveerbeweging. Uh, uh, en vervolgens hoor je dat de bal weggaat. En uh, als die terugkomt moet je weer slaan. Dus het is eigenlijk tennissen op geluid. En dan wel met koeiengeluiden. Dus let op, ik ga even een, een, een stukje tennissen. Uh, als je bonk hoort, dan uh, betekent dat dat de iPad uh, door de kamer uh, gevlogen is. Ik ga het even proberen. <hets Zo, nou, nee, dat... Ik heb dus uh, de surf, uh, de surf heb ik gewonnen. En zo uh, gaat dit spelletje maar door. Dus het is een heel eenvoudig spelletje. Het is goed voor de beweging denk ik. Maar voor de rest, uh, ik denk dat het snel verveelt. Maar het is een leuke. Uh, dat heet dus kou uh, tennis. Als de vragen over zijn hoor ik het graag nu. Dan anders pak ik een ander spelletje. Oké hey Nancy, ik ben er ook. Is het een leuk spelletje om te doen? En werkt dat uh, die bewegingssensor in je iPhone, dat je die server slaat. Ja, het is niet. Uh, ik ik we, we speel wel eens spelletjes, dus inderdaad, ook met die sensor. En dan uh, voel je je denk ik, uh, dan kan je een beetje aan de, de trillen van het apparaat voelen dat de bal, uh, dat je de bal raakt bijvoorbeeld. Ja, dat voel ik niet helemaal bij deze iPad. Maar dat zou aan mij kunnen liggen. Maar uh, het is. Voor, de, voor eventjes voor de fun vind ik het wel even leuk om te doen, zeg maar. En het is daarnaast natuurlijk ook beweging. Het ligt er maar aan hoe je erin leeft om dat te doen natuurlijk. Oké, okay, gaan we door naar het volgende spelletje. Even kijken, wat is ook een makkelijke, een makkelijke, makkelijke en snelle. Um, de, ja, de tic-tac-toe is misschien wel een leuke. Hij heet hier tic-tac-toe. Ik moet hem even... Het is natuurlijk boterkaas en eieren. Um, als je hem opzoekt in de, in de App Store, dan uh, wat is het. Dan heet hij Tic Tac Toki of zoiets. Uh, maar hier heet hij weer gewoon Tic-Tac Toe. Uh, het is in ieder geval een, uh, een roze rastertje op een grijs vakje. Maar oh ja, dan moet je die kleuren wel zien natuurlijk. Oké, okay. um, ik ga hem laten horen. Tic tac toe. Tic-tac toe. Het is, Tic -tac toe. Restart het is uh, weer een spelletje alleen voor de, de iPhone, dus niet voor de iPad Waar bestaat het uit? Je hoort hier restart game En als ik er doorheen loop nul. Hoor ik hier 0 Dit is de score Op dit moment is het 0 0 Dan uh, restart tournament Oftewel, uh, als je opnieuw het uh, spelletje wil spelen, kun je dat op deze doen Um, ik hoorde net 0-0. Dan moet ik even zeggen dat de eerste 0 is van degene die de kruisjes hanteert. En de tweede 0 is van degene die het rondje hanteert. Boterkaas en aaien speel je met een kruisje en een rondje. Um, je hebt een veld met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vakjes. Of hokjes moet ik zeggen. Uh, en die staan als een raster uh, bij elkaar. En dan ga ik zo meteen doorheen lopen. Daar kun je gewoon doorheen lopen. Foto 3, knop. <coughs> Ik hoor hier foto 3 knop. Foto 3 kopie knop. Foto 3 kopie knop hoor ik hier. En wat ik nu doe is eigenlijk horizontaal door de, door de vakjes heen lopen. Oftewel, uh, dit is uh, de... de nou, hoe heet dat ding? Foto 3 knop. Foto 3 is, is hokje 1. Uh, je merkt dus dat je eigenlijk uiteindelijk gewoon wel even moet relabelen. En om even te laten horen hoe ook weer dat labelen ging ga ik hem uitvoeren op uh, hokje 1. Vo foto 3. Knop. Nou, die heet op dit moment heet hij nog foto 3. Daar ga ik hokje 1 van maken. Hoe doe ik dat? Ik druk, uh, of ik tik met twee vingers. Tweemaal op het scherm. Maar de tweede tik die ik geef, hou ik hem vast. Ik selecteer eerst het, uh, het uh, vakje wat foto ik wil 3, knop. benoemen. Dan ga ik tikken. Attentie. Label element. Tekstveld. Bewerkbaar. Foto 3. Nou, je hoort dat er nu een, een label-element, uh, hoe noem je dat, het dialoogvenstertje tevoorschijn komt. En uh, dat die foto 3 heet. Ik sta direct in het tekstvakje. Dus ik ga naar uh, verwijderen. Verwijder. Om hetgeen wat er nu al in staat uh, uit te halen. Verwijder. 3. Spatie. Op. Verwijder. Verwijder. Op. Verwijder. Oké. Okay. Ik ga hem hokje 1 noemen. Of. Oh. Ho ja. Nee. Zijven. Nee. Nou, dat wil ik graag. Verwijderen. Een spatie tussen. Hokje. Spatie. Nee. Zijvers. Nee. Oké. Verwijderen. Als ik hem hokje 1 heb genoemd en ik... Koppelteken, bewaak, annuleer, knop. Ga ...naar de bewaakknop die eronder staat. Tik-tak toe hokje 1, knop. Nu heb ik dat eerste vakje, wat eerst zei dat, dat die afbeelding nog iets heette... ...heb ik hokje 1 genoemd. En zo maak je alle hokjes... Foto 3, kopie, knop. ...maak je hokjes van. Um, ik zal even teruglopen. Dit is de hokje 1. Foto 3, kopie, knop. Kopie is het, hokje 2. Foto 3, kopie 2, Kopie 2 is 3, dus vakje 3. En dat zijn de eerste 3 op de eerste rij. Dus 1, uh, 2 en 3 staan horizontaal naast elkaar. Dan ga ik onder 1 naar beneden. Onder vakje of hokje 1 ga ik naar beneden. Foto 3, kopie 3, knop. En daar zit vakje 4. En als ik daar weer horizontaal naar rechts loop. Foto 3, kopie 4. Zit er 5. Foto 3, kopie 5, knop. En dan moet ik weer onder vakje 4 naar beneden. Foto 3 kopie 6. En daar zit het vakje 7. Foto 3 kopie 7. 8. Foto 3 kopie 8 en 9. Um, als je luistert, hoor je ook een nummer. Foto 3 kopie 2. 2. Ja, als je dus. Ik hoor hier dat het de kopie 2 is. Dus dit zou een hokje 3 zijn. Foto 3 kopie 2. Foto 3 kopie 4, knop. Dus dit zou vakje 5 zijn. Dus wat voor cijfer je hoort daar. Dan uh, moet je één puntje bij optellen, even kijken, Foto 3, kopie 5, knop. Dan moet je een puntje bijtellen. Dus dit is hokje 6. En zo kun je die hokjes benoemen. Um, nou, hoe gaat het spelletje uh, als je ooit uh, boterkaas en aier hebt gespeeld? Er zijn twee spelers. De ene is het kruisje, de andere is het rondje. En uh, je moet zorgen dat je een soort drie op een rij krijgt. Dat mag diagonaal, dat mag verticaal en horizontaal. Hokje 1, knop. Je gaat op een hokje staan, ik ga op hokje 1 staan en ik dubbeltik. Hokje 1. En hokjes, knop. X, knop. Het hokje 1 heeft nu een X gekregen, dus ik ben speler X. Ik ga vervolgens. 3, kopie 4, De volgende speler gaat uh, zijn hokje ook vullen. Nou, ik kiest nou hokje nummertje 5. O. Dubbeltikt en wat komt erin te staan? Een O zegt hij. Knop, knop. Oké. Okay. Ik ga eventjes Foto heel snel drie, invullen. Foto 3 kop. Op. Foto 3 kop. Attentie. De winnaar is. Oké. Okay. Knop. De winnaar is. De winnaar is. terwijl de winnaar is. x Oké. Okay. En dat Foto was het. Foto 3 Dat was het hele spelletje. Dus wat je hiermee kan doen is boterkaas en eieren spelen. Uh, met nog iemand. Een heel simpel spelletje. Uh, maar het is een spelletje. Ik laat weer even los om... Oké, okay, en wil je nog even zeggen hoe je dat labelen moest doen? En ik begrijp dat um, dat je het met iemand speelt dan, niet de, de computer vullen, niet in. Nee, de, nee, je speelt het met iemand. Ja, hele goede vraag. Nee, um, nee, je speelt het dus altijd met iemand. Ja, of tegen jezelf, maar uh, nee, met uh, samen te spelen. Het uh, uh, is gewoon te zien, dus hoeft, uh, je, t, je kan het ook gewoon tegen een ziende spelen. Het label. Ik ga even de weer de tic-tac-toe opstarten en dan pak ik even een ander hokje om hem te labelen. Tic-tac-toe. Foto 3, kopie, hokje 1. Hokje 1 had ik al gelabeld. Ik ga nu hokje 2 hokje labelen. Ik ga zorgen dat ik op de plek sta waar ik het label wil toepassen en dat is op dit uh, waar ik nu sta. Foto 3, kopie, knop. Wat ik doe, ik uh, pak. Ik heb twee vingers. De uh, dubbel tik ik mee op het scherm. Let op, want de tweede tik moet je vasthouden. Dus ik tik, tik. Attentie. En ik hou vast totdat ik, hoort, dat totdat weer, ik hoor dat het label-element kom. tevoorschijn komt. Dus wel vasthouden totdat je dat label-element tevoorschijn hoort komen. Wat er nu tevoorschijn is gekomen is een klein schermpje, een venstertje, waarin staat label-element en hij staat nu te knipperen in het uh, tekstvakje. Vervolgens ga ik daar de tekst weghalen verwijder en ik tik daar weer hoofdletter een nieuwe tekst in en ik ga vervolgens naar de bewaakknop die onder het tekstveldje staat tik toe hokje twee Oké, okay, nu heb ik hokje 1 en hokje 2. Hokje 1. Hokje 2. Knop. Is dat een beetje duidelijk? Ja, met twee vingers uh, tikken en de laatste tik vasthouden. Oké. Okay. Ja, dat was hem. Maar ik wil het voor de gein wel eventjes um, gaan doen, maar hij heet een uh, niet tic Tac 2 in de app store, een beetje anders. Ja, je heet het daar iets van TikTok-Toki of zo. Dat Toki uh, Toki T-O-K Griekse ei. Nou, hij is gemaakt door een 11-jarige uh, jongen. En uh, nou ja, het is wel leuk dat, dat hij toegankelijk is, zeg maar. Nou ja, hoe toegankelijk? Want het, je moet ze wel labelen, anders is het uh, wel wat onduidelijk. Het volgende spelletje. Eens uh, even kijken, daar pak ik voor mijn iPhone erbij. Ja, dat is leuk. Start het ontgen. C-text. Hoezo er Back. Deze iets daarheen zetten. Zo. Oké. Okay. Even hieruit, want dit staat aan. Um, nog een spelletje. Een spelletje dat heet uh, Memory. Oftewel uh, Memory Accessible. En dat is uh, wat het eigenlijk al zegt. Een uh, memory spelletje. Hoe noemen we dat? Uh, nou, volgens mij noemen we dat ook Memory. Een memory spelletje dat uh, toegankelijk is. Memory accessible. Memory ik accessible. Ik ga hem openen. Oké. Okay. Memory accessible. Schakelknop uit. Waar ik terechtkom is ik in een. In een, uh, een Duits talig uh, een beginschermpje. En daar uh, staat confi uh, configuratie. Ik zeg het maar even op zijn Nederlands, want mijn Duits is uh, erg verschrikkelijk. Um, daaronder krijg je vier schuifknopjes, uh, zeg maar. Um, maar de, nou, de tekst die daarbij hoort, dat is niet toegankelijk door de voice -over voor de voiceover. Dus wat je het als enige hoort, ik zal er even doorheen lopen: aan, schakelknop, aan, uit. Schakelknop, aan, schakelknop, schakelknop. schakelknop. Is dat je aan de rechterkant van, uh, van het scherm alleen maar vier schakelknappen hoort onder elkaar? Sch scha schakelknop, uit. Nou. Um, om van instelling te wisselen. Zoals ik al zei, mijn Duits is niet zo goed. Um, ik ga proberen uit te spreken wat ervoor staat. Er staat uh, kipstoeering. Nou ja, mijn Duits gaat niet zo ver dat ik wist wat dat zou kunnen betekenen. Ik heb het eens aangezet en volgens mij is het een soort focusmarkering. Dus degene die uh, mij kan vertellen wat kip, uh, kipstoyering dan wel misschien in het Nederlands een, een mooi woord zou zijn, dan hoor ik dat graag. Maar ik neem aan dat het gewoon de, de uh, markering is. Met voice over werkt dat niet. Dus deze optie uh, kun je beter uitlaten als je voice over gebruikt. Dan de tweede schuifschakelaar. Schakelknop. Schakelknop. Is. Uh, om van instelling te wisselen. Audio-uitgaven. Nou, dat lijkt mij audio-uitvoer. Uit, uit, en uh, die moet je in ieder geval aanzetten. Uh, zodat je hoort wat voor. Uh, ...plaatje je hebt. Dus die zou ik aanschakelen. Dat ga ik nu doen. Ik dubbeltik op het schakelaartje. Tweede schakelaartje. Schakelknop uit. Ik ga naar de derde schakelknop. Daar staat simpel symbolen voor. Nou, de, dat lijkt nog wel een beetje op het Nederlands. Een simpel symbool. Dus in plaats van dat je ingewikkelde... ...plaatjes wil hebben, kun je daar simpele symbolen... Uh, ...laten weergeven. Um, ja... Je, ik zet hem niet aan. Ik vind uh, de plaatjes, ja, dat uiteindelijk zie je dat toch niet. Uh, en uh, is ook niet zo van belang. Dan het vierde schakelknopje. Schakelknop, Uit. Is hoger. Om van instelling te wisselen. Hoger -ho contrast. Oftewel hoger contrast. Ja, ik zie er niet zoveel verschil in. Uh, maar ja, dat kan aan of uit. Dus het enige schakelaartje wat ik heb omgezet is de tweede. En dat is audio-uitvoer. Dan. Onder de schakelaatjes vind ik nog een knop. voor Start. Knop. En die staat uh, ongeveer in het midden van het scherm onderin. En als ik daarop dubbel tik, ga ik starten. Eenvoudig spel. Knop. Oké. Okay. Scherm gediend. Vervolgens uh, krijg ik um, drie knoppen. Uh, ik sta nu op de eerste knop. Dat heet Leichtes Nou, ik neem aan dat dat het gewoon uh, een eenvoudig uh, niveau is, zeg maar. Dan krijg ik de tweede knop. Spiel. knop. spiel, of dat zou wel een nog iets een moeilijker spel zijn. En dan... Swerenspiel. Swerenspiel, dat zou de moeilijkste optie zijn. Nou, als, ik onder die, uh, als je Memory een beetje kent, is het uh, spel zo dat je uh, kaartjes hebt omgedraaid, hebt liggen in een rastervorm, hè. En uh, vervolgens ga je ons de beurt die kaartjes omdraaien. En dan moet je twee dezelfde kaartjes bij elkaar vinden. En iedere, ieder mag op zijn beurt zeg maar, twee kaartjes omdraaien. Passen die niet bij elkaar, dan moeten ze weer dicht. En de volgende uh, krijgt weer de beurt om weer twee open te leggen. Uh, als ze bij elkaar horen, dan mag hij ze houden. Zeg maar. Dus zo haal je je, bin, uh, binnen, nou, je punten binnen. Um, hier uh, houdt dat in, dat, uh, dat eenvoudig naar uh, moeilijk. Houdt in het, het aantal uh, kaartjes dat je uh, krijgt. Als je op de eenvoudige zit, dan heb je zes kaartjes. Uh, zit je op de middel, dan heb je twaalf kaartjes. En zit je op de moeilijke, dan heb je twintig kaartjes. En <coughs> ik ga even voor de eenvoudige, daar hou ik van. Oh. Wat ik nog even moet vertellen is dat er onder deze drie uh, knoppen. Sorry, ik ga er even Eén, door. Speel, speel, comfort, knop. Dat er nog een config knop staat. Oftewel die configuratie waar we net in zaten. Dus dat eerste scherm waar we net vandaan komen. Dat is de configuratie. En knop. we hebben nog een high score knop. Nou, dat is meestal om te zien wat andere mensen ervan gebakken hebben. En hoe jij op de ranglijst staat. Oké, okay, ik Eén, ga voor. Ik ga voor de eerste en hij zegt nu in één keer eind van gespeeld. Dus daar ga ik op dubbeltikken. Oké, okay, hij begint op de startknop. Die staat linksbovenin. En dat is eigenlijk de knop die mij weer terugbrengt naar de menu. Of terwijl waar ik net vandaan kom. Nou, dan hoef ik nu niks. Als ik doorloop hoor je dat er ondertussen een secondenwijzer meedraait. Dus dit kan je uh, hanteren van hoe lang doe je erover. Of kun je nalezen hoe lang je erover doet... Om zeg maar het spelletje te spelen. In hoe snel hebben wij dit opgelost. Um, ik ga naar het eerste kaartje toe. Oh. Je hoort weer dat die kaarten niet zo goed zijn gelabeld. Dus het hier weer, ook weer hetzelfde verhaal. Label ze zelf eventjes. En dat moet ze per, per niveau. Dus dat eenvoudig, middelmatig en dat uh, moeilijk. Dat uh, moet je even allemaal apart labelen. Je kan het ook misschien zonder labels, maar dan heten ze allemaal, ik zal even. Kaart bg Knop. Heten ze allemaal kaart BG1-BG-knop. Uh, nou, daar heb je niet zoveel aan, denk ik. Ik heb hier al één knop uh, benoemd, namelijk twee, knop. kaart 2. En daar zit al een labeltje onder. Dus zo zou je deze kaartjes kunnen benoemen. Hoe is de structuur uh, van uh, deze kaartjes? Nou, kaartje 1 ligt er uh, uh, linksbovenin, dan daarnaast twee, zit kaart. Knop. Kaart 2, dus dat is direct daarnaast. En uh, dan moet ik weer onder kaart 1 zijn. Daar zit kaart 3. En naast kaart 3, rechts daarvan, ligt weer kaart 4. En als ik weer terug ga naar kaart 3 en naar beneden ga, daar ligt kaart 5 en kaart 6. Wil ik een kaartje omdraaien, dan ga ik op de kaart staan. Ik sta nu op 6 en ik ga hem omdraaien. Kaart 11. Ik hoor hier kaart 11. Ik zie een vlindertje, maar ik hoor kaart 11. Ik pak... Kaart Knop. Een kaartje 1 en ik ga daarop klikken. Kaart 02. En ik hoor daar 2. Dus ik heb kaartje 11 en kaartje 2. Nou ja, die passen niet bij elkaar, dus dan is mijn beurt weer over. Nu is de volgende aan de beurt. Die gaat een kaartje uitzoeken. Kaart Kaart 03. En die heeft kaart 03. Kaart DG. En draait er nog één om. Kaart 02. En heeft daar kaart 02. Volgens mij heb ik al een keertje eerder kaart 02 gehoord. Dus ik ga weer even denken KBG. waar zat dat ding. Knop. Kaart 02. KBG. Knop. Kaart 02. Oké, okay, ik heb nu twee bij elkaar gevonden. En uh, die blijven nu open liggen. En dan mag ik uh, in wezen nog een beurt. En zo kun je dus punten halen in het spelletje. Um, dat was het een beetje. Start. Ik laat weer even de microfoon los. Geen vragen? Niet dus. Dus het. eh. Uh, memory-spelletje. Accessible dus. Dat is mooi. Toegankelijk. Ik vraag me alleen af wat er dan eigenlijk accessible en is. Als je zelf als moet labelen en alles. Ja, um, e, e, ja toegankelijk vind ik eigenlijk. Uh, de, die check je op twee dingen. Dat vind ik altijd. Uh, in ieder geval of je alle knoppen en onderdelen kunt uh, bereiken. En um, dat kan in dit geval. Dus hij. Ik zou zeggen. God. Dat is, een, dat is een pluspunt, maar dus daarom noem je hem toegankelijk. Maar als je gaat kijken hoe ze die, uh, die knopjes dan weer gelabeld hebben, ja, dat is wel een stukje ontoegankelijkheid. Maar dat kun je wel overwinnen door te labelen en dan is het uiteindelijk wel weer toegankelijk. Ja, het, ik vind het, uh, je hebt gelijk, je kan niet iets, een toegankelijk spelletje noemen, dus accessible noemen, als het niet echt accessible is, als je nog steeds moet labelen. Je hebt helemaal gelijk. Oké, okay, volgende spelletje. Nou, eens even kijken, ga ik een moeilijke of een makkelijke doen? Uh, wat heb ik nog over? Ik heb over de stemstumper en de sudoku. Uh, laat ik even de stembumper doen. Stumper heet u toch? Oké, okay, ik ga hem opstarten op de iPad. Oh, 15 uur 29. Vrijdag 13, vrijdag 13 juli. Ontgrendel. Mail. Gemist. Oké. Okay. Um, nog zo'n toegankelijk spelletje, wat ze toegankelijk noemen. En uh, zo uh, wordt die eigenlijk ook verkocht. Is stemstumper. S-T-E-M van Marinus. En dan S-T-U-M -T, t sorry, U -M van Marinus. P-E-R. Dan heb je een light versie en je hebt een, zeg maar, een betaalde versie, dus daar waar light niet achter staat. Ik heb hier de stemstumper light even gedownload om het te demonstreren. Um, het is een spelletje <coughs> um, dat je eigenlijk op twee manieren kunt gebruiken. En dat uh, gaan we zo wel merken als ik hem heb opgestart. Stemstumperieten. Stemstumperieten. Selecteer zonen. Selecteer sonar. Selecteer sonar. Ik probeer even boven dit vrolijke muziekje uit te komen. Sonar modus aan. Uh, je hebt Spanalee twee manieren. Het gebruik van geluid voor stemstumper experts. Je hebt de keuze uh, sonar modus aan. En hij zegt het al. Dit is voor mensen die uh, het blindelings wil willen spelen. Dus uh, geen plaatjes zien. En als je... Uh, naar onderwijs. rechts veegt dan krijg je Speelt het een... gebruik van geluid en animaties een perfecte manier om te beginnen dan krijg je dus uh, de, alleen uh, de geluid en plaatjes dus dat is weer ook voor visuele, uh, als je visueel de, de, de plaatjes kunt bekijken, sorry dan kun je dat ook volgen ik ga natuurlijk voor de plaatjes ik dubbeltik daarop Tjoe. Mimera begint altijd in de rechteronde hoek dubbelklik om door te gaan je hoort al dat voor over bij dit spelletje netjes uh, dingetjes uitspreekt. Uh, dat, uh, dat, zo staat het ook op hun website, zeg maar. Uh, dat hij instructies uitspreekt. Wat hij zegt is dat uh, het beestje, meneer de stumper, uh, uh, rechts onder in het beeld zit. Uh, en dat betekent, uh, je telefoon heb je in een horizontale stand. Uh, maar wat hij bijvoorbeeld niet zegt is dat er uh, aan de bovenkant. Ja, een... begint altijd in de rechterronde hoek. Hubbel klik om door te gaan. Daar staat in wat hij net eigenlijk heeft uitgesproken. Dat is dus. Uh, dat staat ergens uh, rechts. Nee, dat staat gewoon boven in het uh, veld. Uh, het schermpje. Dan. Uh, de, um, het bestaat het scherm nog uit als ik van links naar rechts ga. Oh, nou, dat kan nog niet. Sorry. Mira ik zit altijd in de rechteronderhoek. Rubel okay. klik om door te gaan. Ik zit dus in de rechteronderhoek. Ik ben de stumper. En wat ik ga doen is um, eigenlijk. Uh, eten zoeken, dat is wat ik ga doen. En um, wat je moet doen met je vinger is dat je met je vinger over het scherm heen gaat. En dan hoor je allerlei geluidjes. Uh, hij gaat mij dadelijk leren, hij heeft mij al geleerd in de eerste ronde, heeft hij mij al geleerd hoe eten klinkt. En je hoort aan het geluidje ook of je dichter bij het eten komt of uh, verder weg van het eten gaat. Ehm... Um, hij gaat een aantal, je krijgt een paar uh, obstakels. Wat ik nu voor obstakels heb uh, zijn bijvoorbeeld een aantal boomstronken die in mijn weg staan. En uh, daarvoor heb ik volgens mij een, een eekhoorn of wat dan ook nodig. En um, hij heeft me net uitgelegd welk uh, geluidje bij de boomstronken hoort en welke bij, uh, bij de eekhoorn hoort. Um, <tus> dus het is eigenlijk uh, het goed herkennen van geluiden, daar gaat het uiteindelijk over. Wat je doet om het te spelen, je gaat met je vinger over het scherm. Je houdt je vinger gewoon op het scherm en eh, je tast het een beetje af, zeg maar. Eh, dat is wat je doet. Je begint natuurlijk vanuit de, wat zei hij net, uit de rechteronderhoek. Um, ik ga hem even spelen. Ik tik nu om hem te gaan activeren. Onthoud, ga naar de voeding om het level te halen. Dubbelklik om door te gaan. Oké, okay, dus uh, wat hij zegt, ik moet uh, mijn eten vinden om uh, level door te gaan. Dus eigenlijk is je doel altijd even eten te vinden. Vervolgens zit ik nu in het spel. In resterende voeding. Ik, uh, ik heb nu met mijn vinger zit ik even in de linkerbovenhoek. Daar hoor ik dat ik één resterende voeding heb. Dus die heb ik in de eerste ronde ook binnengehaald. Voeding ingeschakeld. Voeding is ingeschakeld. Boze hazelnoot ingeschakeld. En een boze hazelnoot Investerende voeding. Dus er zitten bovenin, waar net nog de tekst stond, uh, zitten nu drie knoppen. Uh, daarin staat hoeveel voeding ik nog over heb. En uh, dat de voeding is geactiveerd. En dat ik hier ook die, ik zei een eekhoorn, maar het is een eikel, een boze eikel. Um, die doen mee in het spelletje uiteindelijk. Dus die uh, ga ik tegenkomen. Um, ik heb in ieder geval de instructie al gehad dat als ik langs die boomstronken wil hebben, moet ik eerst die uh, rare eikel vinden. En als ik hem heb gevonden, dan dubbeltik ik hem en dan kan ik langs de bomen. Dus ik ga even met mijn vinger in de onderhoek staan, in de rechteronderhoek. En ik sta nu op de stumper en ik hou mijn vinger op het beeld en ik ga gewoon op pad. En je hoort hier allerlei geluiden. Dit was bijvoorbeeld een boomstronk. Het is allemaal boomstronken. Ik hoor de boze hazelnoot. Ik, ik dubbeltik op de boze hazelnoot. Het is niet eens een eikel, het is een boze hazelnoot. Ja. Um, en vervolgens blijf ik staan op de plek waar ik net de boze hazelnoot heb gevonden. En ik ga nu op zoek naar eten. En ik hoor als ik er dichtbij kom. Dan wordt het uh, geluid net iets anders, zeg maar. Of als ik de weg vanaf ga. Ik ga het even voor doen. Ik zet mijn vinger weer neer uh, waar ik net stond. En... Ik ga op zoek. Ik ga langs de bomen, want ik weet niet of er nog de bomen zijn, maar. Voeding. Ah, voeding! Vloemenkracht, 54. Ik dubbel tik. Opgegeten, liter 1 level 3 scoren. 5800. Nieuwsgierige wortels, 3 van 3. Oké, okay, ik heb het level gehaald en ik heb de drie, drie puntjes gehaald. Uh, en opgegeten. Dus dit is eigenlijk uh, één leveltje wat ik nu speel. Maar dat is het principe. Um, leuk is dat het natuurlijk gewoon ook in het Nederlands staat. Terwijl het niet echt een Nederlands spelletje is. Uh, dus ik uh, vind het wel aardig. Kijk... Um... Ik denk dat het ook wel leuk is dat er twee opties zijn. Dus dat je kan zeggen ik wil met plaatjes spelen en zonder plaatjes spelen. Uh, zonder plaatjes zul je ook gewoon merken dat het een stuk moeilijker is omdat je dan alleen op geluid doet. Dus, uh, en je kunt het weer met, uh, met elkaar spelen, dus dat vind ik leuk. Ik laat even de maikloos horen of er nog vragen zijn. Nou, waarschijnlijk uh, is het heel duidelijk of niet, dat weet ik niet. Misschien houden jullie allemaal niet van spelletjes, kan ook. Um, als ik de score heb gehaald... Deel op versiebok. Kan ik mijn score nog delen op Facebook, oftewel delen Facebook? Op kan ik het delen op Twitter? Voortzetten. Ik kan verder met mijn spelletje. Herhalen. En ik kan het herhalen. Uh, als ik uh, even zet op voorzetten. Voortzetten. En ik ga en naar de. Aan de linkerkant geeft de bloem kracht aan. Zorg dat het niet opraakt. Dubbelklik om door te gaan. Nou, zo, dit, dit zijn zeg maar de, de, de, de lessen die je krijgt. De eerste paar spelletjes zal je leren van welke geluidjes moet je opletten. Waar bevindt zich wat en wat moet ik allemaal in de gaten houden. In de linker benedenhoek Pause. vind ik de pauzeknop. Als ik daarop dubbeltik, Pause. Niet de 1 4. En dan pauzeert hij. Vervolgens heb doorgaan. ik drie knoppen met doorgaan, Herstart. herstarten hoofdmenu. of naar het hoofdmenu. Nou, in dit geval ga ik naar het hoofdmenu. En ik ben weer in het begin van het spelletje. Ik ga hem nu uitzetten. Thuisknop. Oké, okay, dat, uh, dat was Stem Stumper. En ik denk dat uh, de Light versie uh, gewoon een paar levels doorgaat. En als je meer levels wil hebben, dan zou je moeten kopen. Ik weet niet tot hoe ver die gaat. Maar om het even te proberen en te kijken of je het leuk vindt, uh, handig, uh, neem dan de Light versie. Even kijken, <coughs> volgende. Hebben we, um, hebben we nog een spelletje over. En dat is Sudoku. Dan moet ik weer even de iPhone erbij pakken. Begin scherm. scherm begin scherm vergrindeld. Handgrindel. Telefoon. Stemstumkelite. Ik dubbel om te openen. En ik ging hier naar de Sudoku. Sudoku. twee van de adillen. Sudoku Al. Sudoku, eh uh, sudoku, sorry. For all. Hoe spel je het? S-U-D-O-K-U 4-A-L-L. -l. Ik dubbeltik erop. Sudoku 4 al. Okay. Last, Knop. Ik kom uh, in een uh, lijstje met knoppen. Ehm. Um, uh, load last is de eerste knop. Load last. Ja, dat zegt hij ook. Load last. Nou, je hoort het alweer: het is een Engels spelletje. Natuurlijk kun je deze knoppen weer omlabelen. Dus een Nederlandse label aanhangen. Maar ik denk dat je gauw genoeg door hebt, wat waar is. Uh, load last is natuurlijk de laatste weer even laden. Dus als jij uh, halverwege je spelletje bent gestopt, kun je hem weer opnieuw uh, vanaf het punt waar jij uh, was, opstarten. Dan krijgen we, als ik de vijf naar uh, rechts doe, Knap. Trivial. Knap. krijg ik triviaal? Um, geen idee wat het verschil is met uh, wat dit uh, precies voor iets anders geeft. Misschien weet iemand anders dat. Um, dan heb ik hier de niveaus, hier heb ik easy, oftewel uh, de eenvoudigste, met, uh, de eenvoudigste uh, hoe noem je dat? Nou ja, om het te spelen de eenvoudige niveau. Medium. Een Middel niveau, hard. hard, oftewel, uh, moeilijk niveau. Very hard. Knop. En een very hard uh, is natuurlijk een heel moeilijk dan krijg diabolical. ik diabolical. Knop. diabolical. Ik heb ook geen idee. Sudoku. Ik ben geen echte Sudoku speler. Dus dan moet je bij mij ook niet helemaal echt zijn. En wie weet. Degene die dat wel spelen. Die dat precies weten wat uh, trivial en diabolical uh, betekenen. Ik heb geen idee. Setting, knop. Dan kom ik bij de settings. Scoreboard. Knop. Weer een scoreboard. Create. Knop. En dit is ook wel een leuke create. Oftewel maak je eigen Sudoku uh, dingetjes. Uh, dan. A load custom, oftewel uh, de standaard uh, Sudoku's uh, laden en how to auto is natuurlijk how to, oftewel uh, hoe werkt het. Nou, ik ga jullie vertellen hoe het werkt. Tenminste, als ik uh, als niet-Sudoku speler jullie dat kan uitleggen, uh, wat je hebt is een raster met allemaal hokjes. Um, even kijken, je hebt uh, 9 hokjes en die, za die, vo die vormen samen weer 1 groot hokje. En zo, uh, van die grote hokjes heb je er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ook weer 9, sorry. Heb je er ook weer 9. Uh, dus ieder groot vak heeft 9 kleine vakjes in zich. En wat is de bedoeling van Sudoku? Uh, als ik het verkeerd uitleg, dan hoor ik het graag. Ik ga even een Easy pakken. De bedoeling is uh, dat je de cijfers 1 tot en met 9 kwijt uh, of in die vakjes zet. Er zijn er al een aantal ingevuld. En uh, jij moet zorgen zeg maar, uh, dat, er, dat alle cijfers voorkomen in zo'n 1 zo groot vak. Dus neem ik 1 groot vak, dan moet er in dat grote vak moet daar, uh, de cijfers 1 tot en met 9 in voorkomen. Nou, 1 zo groot vak lopen 3 vakjes horizontaal. En uh, drie vakjes A, verticaal. 8, 6, A7. Dat is één groot vak. En daar moet 1 tot en met 9 in komen te staan. Sommige zijn al ingevuld. Ik ga even in het A8. eerste vakje staan. Ik hoor hier aan A9. Dat is een beetje raar, want hij begint met het tellen. Begint hij met. A1. A9. A1 is uh, de eerste uh, kolom, zoals ze dat noemen. En dan de laatste rij, oftewel in de linker benedenhoek. En de A9 heeft hij in de linker bovenhoek gezet, het eerste vakje. Dus dat is ook hoe hij het benoemt. De rijen benoemt hij met ABC en de kolommen met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus als ik hier nu... B7. Nu sta ik op de tweede rij verticaal, B namelijk, en op het zevende vakje van beneden. Als ik nu deze pak, D3, D3 dan sta ik op, het vierde, uh, op de vierde kolom. En op het derde vakje van onderen. Nou, het is even puzzelen hoe dat moet. Misschien moet ik mijn telefoon omdraaien dat ik het dan uh, wat logischer vind. Sowieso um, is dit een puzzelwerk, denk ik, als je dit blindelings moet doen. Maar uh, het is wel te doen. Ik hoorde hier A86. Dat betekent dat ik op vakje A 8 sta. Oftewel in de eerste rij op uh, de achtste... Nee, op de eerste kolom achtste rij van beneden. En daar is nummertje 6 ingevuld. 8, 5. Daar is nummertje 5 ingevuld. Nou, zo moet je uiteindelijk een plaatje kunnen maken van dat vakje. En zo ga je... Daar 1 tot en met 9 invullen. Ik ga even in het eerste vakje, het allereerste vakje linksbovenin, een, va een nummertje invullen. Ik ga op het vakje staan, ik dubbeltik. Vervolgens krijg ik een, uh, een soort nummeriek uh, gedeelte. En daar zitten de knoppen 1 tot en met 8, tot en met 9 op. Ik ga hier even willekeurig een, een, een nummertje invoeren. Ik pak even de 5. Oh ja, die present in B8. Je hoort. Alle radi uh, present bla, uh, F8 zegt hij Wat hij eigenlijk zegt is dat hij al aanwezig is Already present denk ik Of pre uh, present, nou ja mijn Engels ook niet zo goed uh, In ieder geval hij zegt dat hij al aanwezig is Op, op die uh, F8 zei hij, op die positie Dus dat is zeker niet de juiste nummer Wat ik hier kan invullen Dus ook al heb ik geen verstand van dat hele sudo Q Kan ik dit best aardig spelen Als ik gewoon alle nummers af ga en hoor Of die al present zijn, ja of nee Ehm um. Behalve de negen nummers die hierop staan, de nummering begint bovenin van uh, links naar rechts. En dan weer 4, 5, 6, ook weer van links naar rechts. Dan op het vierde rijtje, dan staat er een knop. mode -disable. disable. Ik heb geen idee waar het uh, voor staat. Uh, dan krijg ik een knop. Clear, oftewel de gum. Dus heb ik een verkeerd nummertje ingevuld of wil ik dat nummertje weghalen wat er al stond, dan kan ik de... Clear gebruiken. Exit knop. Dan heb ik een exit knop, oftewel ik ga weer terug naar mijn spelletje als ik hier niks mee wil doen. En dan A9. hoor ik nog links onderin, hoor ik nog op welk vakje ik op dit moment sta waar ik dat nummertje ga invullen waar, uh, wat ik uiteindelijk wil gaan doen. Note. En dan krijg ik een, ook nog rechts een noot. Ik heb geen idee wat de noot is. Ik ga even een nummertje 1 indrukken. Oh ja, die, present in oh, die is het ook al niet. Twee, ik heb knop. niet zo goed opgelet, dus ik ga ze nu even af. Afrijadi oh, present in A5. 3 knop. Afrijadi oh, present in D1. 4 knop. Afrijadi oh, present in A5. 5 ah, knop. E Afrijadi <laughs> oh, ja, present in B8. 6 knop. Afrijadi oh, present in A8. 7 knop. Afrijadi oh, present in A2. 8 knop. Nou, je hoort het, ik heb geen verstand van gegeven. heel dat pseudo-QQ-Coco. Q niet. En ik ben gewoon alle cijfers afgegaan en het dubbeltikt tikt. En, en nu ben ik erachter gekomen dat in ieder geval de achterin past. Uh, dus je kunt het een beetje. Een beetje uh, ja, hoe kan je zeggen? Dat. Uh, ook al als je er geen verstand van hebt, dan krijg je het ook wel voor elkaar. Nou, als het alleen maar was dat je in die. Uh, in die vakjes 1 tot en met 9 zou moeten invullen, dan uh, is dat nog wel te doen. Maar. Over het hele grote gedeelte moet je ook weer kijken of je horizontaal en verticaal 1 tot en met 9 hebt ingevuld. Hoe dat spelletje pseudo-Q gaat, uh, misschien ben ik niet de juiste om het helemaal precies uit te leggen. Ik hoop dat het hiermee een beetje is gelukt. Maar dat, uh, dat de toegankelijkheid is, dat is zeker. Maar ik denk dat het best nog moeilijk is om te lezen, omdat je toch een, een voorstelling moet maken van alle vakjes. Exit knop. Dan onderin vind ik een exit knop. Dan hoor ik in welk niveau ik zit. Ik veeg nu gewoon met de pijl naar rechts. 3, 35. Nou, je hoort weer dat je hoort hoe lang je er al mee bezig bent. Ik ben er al 3 minuten en 40 seconden mee bezig. Knop. En ik hoor weer een menuknop. Daar tik ik even op. Eh? Knop. Uh, hier hoor ik uh, validate. Hoor ik hierop. Ik hoor hier hint, hint op. Dus als ik uh, wil dat ze een hintje geven. Solve. En hier uh, solve. Dat betekent dat hij hem um, voor mij moet oplossen. En dat ik er wel weer genoeg van heb. En cancel. ik heb knop. een cancel -knop. Um, knop. Knop. Okay. knop. Ik ga even naar de exit. Links onderin. Dan kom ik weer knop. in het minuutje waar ik net was. Nou, uh, ga ik... Uh, ga ik naar... Create. Dan kan ik daar uh, nog een eigen Sudoku toevoegen. Wat ik doe is. Uh, ik sta nu in de linkerbovenhoek. bovenhoek. Daar zit een knopje. Dan. Oftewel. Dadelijk als ik weer terug wil. Moet ik daar weer heen. Hè? Meestal vind je de terugknop. Als je terug wil. Een schermpje terug. In de linkerbovenhoek. bovenhoek. Ik schuif een veeg naar rechts. En ik vind daar de edit knop. En ik hoor daar nieuw Sudoku. Ik ga op de. Een nieuw Sudoku staan. Ik dubbeltik. tik. En vervolgens krijg ik uh, zo'n veld van Sudoku. Krijg ik met allemaal lege vakjes. En dan uh, kan ik gewoon in de vakjes, in een aantal vakjes, kan ik een paar nummers invullen. En vervolgens kan ik hem opslaan en gebruiken als een uh, Sudoku spelletje. Ik ga er even uit. Exit. Exit. Of ik hem wil zeven? Nee, ik zie hem niet. No. Ik ga weer naar de damknop linksbovenin. En ik zit weer in het beginschermpje. Um, ik weet niet of de sudoku aanhangers zijn. Uh, maar op zich is het een bezigheid. Uh, ik denk dat het best een moeilijk spelletje is. Ik laat weer even de mij komen. Oh. Nou, zo te zien hebben we niet echt veel uh, spelletjes aanhangers. Um, dit was het laatste spelletje. Het uh, enige wat ik nu nog over heb is een, niet een spelletje. Dus ik dacht, laat ik het ook nog eens een beetje niet spelletje houden. Maar ik wilde eerst maar eens even vragen, nu er nog maar drie mensen zijn. Of er misschien nog vragen waren die niet uh, op het, de agenda van vandaag staan. Maar gewoon een vraag die je wilt stellen. Of een tip natuurlijk. Ja, goedemiddag, uh, uh, Nijns Rogé. Ik heb even een vraagje over die stem. Hoe uh, noem je dat? Stemstumper. Die startte hier op vanaf je iPad. Maar is die ook voor je. Kan die ook gebruiken op je iPhone? Ja, die stemstumper kan je ook gebruiken op je iPhone. Daar is die ook eigenlijk voor gemaakt. Maar op mijn iPhone deed hij het achtergrondgeluid niet. En dat moet hij wel doen. Dus hij moest die andere audio ook weergeven. Zoals dat ik in de buurt kom van eten of dat ik in de buurt kom van bomen. Dus die geluidjes die gaf hij niet weer op mijn iPhone. Uh, maar dat moet wel werken en dat doet hij dus wel op de iPad, maar het is eigenlijk officieel, origineel, is het een iPhone-spelletje. Oké, okay, nee, dan uh, ga ik straks even, even kijken. Ja, ik ben op zich wel voor de spelletjes hoor, maar dat... Sudoku, dat... Um, ...ja, dat lijkt me dan weer uh, helemaal niks, maar... <laughs> ja, ik ben zelf een, een aanhanger voor... Um, ...van dat spelletje van Where is my Ducky. En um, ja, ik heb daar pas al een, een berichtje over gezet op het, uh, op het forum. Ik uh, vind het heel gaaf gemaakt, ook uh, de geluiden en zo. Alleen, uh, ja, ik weet niet wie, uh, uh, wie dat spel heeft gemaakt, maar uh, bij level 17, dan, uh, ja, dan, dan, dan blijft zeg maar, hij uh, zeg maar hangen. Dan ga je dus niet meer naar level 18. En uh, ja, pas geleden kwam er dus een update uit. Voorweg is mijn uh, Ducky en ik had zoiets van, leuk. Nu zal hij het misschien wel doen, maar helaas verbinderkaas. Dus, maar ja, dat vind ik wel erg jammer. Oké, okay, Rogier, dat uh, spelletje werkt mij toch Dat is leuk om te horen dat je hem leuk vindt om te doen. Uh, ja, want het is uh, ook eigenlijk een beetje met geluid, hè? En uh, waar komt het vandaan? En dan moet je actie ondernemen. Um, wie heeft hem gemaakt? Nou, volgens mij is het Bartimeus Accessibility die hem gemaakt heeft. En laat ik daar nu toevallig een kantoortje naast zitten. Uh, dus ik zal ze van de week eens even de vraag stellen of, uh, of er nog meer is dan level 17. Zijn er nog? hier ga je gang. Oh, sorry. <laughs> ja, ik drukte hem al in en toen uh, hoorde ik jou nog. Ja, ja het is jammer. Het is, uh, de, de, de, ik zeg al, ik vind het echt heel gaaf gemaakt, muziek erbij en ook... Uh, ja, lekker serieel geluid als je je koptelefoon uh, op hebt natuurlijk. En, uh, maar het is best wel frustrerend, want in het begin legt hij het spel uit. Van uh, nou ja, hoe je dat moet doen en zo. Hij zegt: en, uh, um, uh, Als je doodgaat, en dat ga je op zeker. dan denk ik: Ja, uh, dat is wel leuk. <laughs> maar als je, dat, uh, als je dat eens zou willen vragen, uh, of hun dat bekend is. Uh, dat hij inderdaad uh, uh, niet verder gaat dan uh, naar level 17. dan. Uh, ik zeg al: oh, Ik ben een verwend uh, of een verwoed aanhanger daarvan. Dus mij uh, nee, helemaal super. Mooi, leuk, zo enthousiast over ons spelletje. Ja, leuk. Um, zijn er nog meer tips of uh, misschien vragen? Tips voor andere leuke spelletjes? Nou, geen spelletjes, maar ik heb wel twee leuke apps gevonden... Uh, ja, een beetje aan de hand van Daniel Hugen trouwens. Uh, dat ene heet uh, Ringtone Master Pro. En dat is alleen maar leuk als je uh, zelf een uh, muziekcollectie op je iPhone hebt. Want dan kun je uh, uit je iPhone, uh, zonder al te grote problemen, eigenlijk helemaal geen grote problemen, kun je een, uh, een ringtone van een nummer maken. Dat mag uh, 40 seconden duren. Je kunt het, in het aan het begin van het nummer laten beginnen. Of ergens in het midden. Dat moet je uh, het is een beetje uitzoeken waar je dat dan precies moet doen. Maar, uh, en dan kun je hem, uh, ik heb hem in mijn geval uh, naar mijn eigen e-mailadres gemaild. En toen in de tonen uh, directory van uh, My Music iTunes gezet. En uh, nou, spelen maar. Nou, ja, het is altijd handig een, uh, dat je je eigen bibliotheek mag uh, toevoegen. Ja, dat is leuk. ...en je had nog een tip. Volgens mij zei je net dat je twee tips had, dus ik wacht even. Die andere heet hotspots vinden... Uh, en uh, daar heb, dat heb uh, dat, dat, dat kun je, uh, ja, ze zijn niet allemaal gratis, hoor, maar dan kun je in de buurt kijken uh, waar je hotspots hebt. Uh, in mijn geval is dat uh, bij de bibliotheek bij mij in de buurt en het Centraal Station en uh, in een restaurant of een hotel. En als je daar dan op klikt, dan uh, kun je precies zien wie de beheerder is, uh, of het gratis is, of, uh, of dat je ervoor moet betalen of, uh, of uh, wat dan ook. Ja, dan heb je het over wifi hotspots, dus dat je wireless kunt internetten. Dat is wel leuk, want uh, zeker daar uh, werkt het ook voor het buitenland trouwens. Want uh, ja, dat, dan is het ook wel weer handig. Dan ben je meestal op zoek naar een uh, wifi. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik ben niet in het buitenland geweest nog. Dus uh, ik, dat, dat zou ik niet weten. Dat, maar uh, ik heb het hier alleen hier bij mij in de buurt uitgeprobeerd. Dat vind ik wel grappig, want ik wist nooit waar ze zaten. Dus dat uh, vind ik wel leuk. En de app zelf is gratis of niet? Uh, vroeg je of het gratis was? Ik geloof dat het 79 cent kost. En die Ringtone Master Pro, is die gratis of is die ook een betaalde? Die is gratis. Maar uh, die hotspot, ja, als hij het in het buitenland zou doen, is het natuurlijk wel, uh, wel heel leuk. Want uh, ja, tenminste, ja, en ook al, al logeer ik in Groningen en ik kan daar zien uh, bij welk, uh, waar ik gratis kan. Uh, kan internetten, dan is het natuurlijk ook leuk. Dus nee, ik vind het, het is niet veel geld. Dan wou ik gelijk, als ik toch bezig ben, eventjes zeggen dat er op het ogenblik een probleem schijnt te zijn met WhatsApp. Uh, dat las ik bij de iPhone Club, die schijnt op het ogenblik nog alles te crashen. Uh, maar vanmiddag las ik dat uh, er heel hard wordt gewerkt aan het uh, herstel. Dus dat binnenkort alweer een update komt, zodat de foutjes die daarnet zijn ingekomen er weer uit zijn. Ja, heel mooi. Daar had ik ook al over gelezen. En, uh, fijn dat je zulke dingetjes bijhoudt en ook hier vermeldt. Ja, dat was het wel zo'n beetje wat ik uh, deze, voor deze week te melden had. Behalve dat ik nog steeds zit te wachten op uh, jouw e-mailadres vanwege de podcast over uh, Listrecorder. Die ik zou, jou zou sturen. Ik heb je een e-mail gestuurd. Dus uh, ik weet niet of je hem hebt ontvangen. Blijkbaar niet. Maar hij komt van, uh, van, van mij, van. MacBard1 of van, uh, van Blink redactie apenstaatje gmail.com. Dus daar mag je sowieso uh, naartoe sturen als je mij uh, wat wil sturen. Blink, B-L-I-N-K, redactie, R-E-D-A-C-T-I-E, apenstaatje gmail.com. Dus als je mij dat wil toesturen, graag. Maar ik had je al een mail gestuurd. Ja, die mail heb ik dus, ik weet niet wanneer je dat hebt gedaan, maar die heb ik niet gezien. Die is niet gekomen. Volgens mij je vorige week gelijk of uh, de eerstvolgende werkdag. dat kan ook. Oké, okay, um, uh, ik heb nog één appje staan, maar dat kan ik ook wel voor de volgende keer. Uh, of als jullie zeggen, nou ja, die mag er ook nog wel eventjes snel door, dan doe ik hem even snel. Het is uh, OCS uh, software. Ja, dat gaat over C-tekst, hè? Heb je nou het, uh, het idee dat dat ook een beetje werkt? Want ik, hoorde, ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd, maar ik, uh, het lukte me niet en ik lees er eigenlijk ook niet zo veel goeds over. Ja, het blijft natuurlijk bij die OCR dingetjes uh, moeilijk. Omdat de, de, de, gewoon de optical, uh, het herkennen van die letters blijft moeilijk uiteindelijk. En inderdaad, er is wat, wat zooi op de markt. Dit is een, uh, een gratis appje. Uh, volgens mij, Amerikaanse of Engelse markt, in ieder geval daar heb ik hem vandaan. Of Australische markt, in ieder geval Engelstalig. Uh, die, uh, ja, die, die, die raden hem wel aan. Uh, ik heb er zelf net eventjes heel snel naar gekeken. Wat werkte, wat ik deed, is... Um, hij, staat, uh, hij heeft geen Nederlandse versie. Oh, nu ben ik toch aan het vertellen, dus ik zet het mee. I, um, als je de, in de instellingen um, naar... Uh, even kijken hoor, ik pak hem even erbij hoor, want... Op zich werken al die dingetjes natuurlijk hetzelfde, al die OCR-software dingen. En wat je doet, is een fotootje maken en vervolgens... Gaat hij aan de slag? Ik moet het ding even sluiten. Kom. Oké. Okay. Um, even kijken waar die is. C-tekst. En dat is S-A. Griekse I. T-E-X-T. Uh, -E even kijken. Pagina 3, van de stem. C-tekst. C-tekst. <coughs> C-tekst. Even naar de bek. Want ik was picture. Hij heeft één grote knop die heet Take Picture to Speak. En uh, als ik daar doorheen loop tutorial, door het schermpje. Knop. Kom ik. Tutorial. Knop. tutorial oftewel uh, hoe moet ik het doen. Nou, daar zullen vast uh, tips en trucs in staan hoe je het beste uh, een fotootje kunt nemen van een stuk tekst. Um, show tekst. als ik wat heb gemaakt. Settings knop. Sorry. Show text settings, knop. settings knop. Nou, als je daar naartoe gaat, dat wilde ik je eigenlijk vertellen. Is als je daarin gaat. ...in de Settings-knop. Ik dubbeltik. Dan krijg ik weer de Dan-knop in de linkerbovenhoek. Uh, dat betekent dat als ik weer terug wil... Settings. Kop Dit is de koptekst. En dan staat hier de OCR Language. En dan heeft hij twee talen. Hij heeft Engels en hij heeft German. Geen Nederlands, heel, heel, heel jammer genoeg. Maar als ik hem German. op German zet... German. ...dan uh, doet hij het German. beter in zijn OCR... ...dan dat ik hem op Engels zet... En dat, uh, dat maakt er wel uit. Dus dat heb ik in ieder geval gedaan. Voor de rest zitten er nog wat. Voor de rest zitten er nog wat knopjes onder. Nou, niet heel belangrijk. Dus ik ga weer even naar de dan. Ik zal even een uh, fotootje nemen, dat je een klein beetje kunt uh, horen of het nou een goede of een slechte is. Het blijft met deze OCR-software en uh, volgens mij uh, gaat uh, Dirk hier nog uitgebreid over uh, praten. Volgens mij Prisma en nog één had hij volgens mij getest. Uh, ja, uh, wat zijn ervaring daarmee is. Maar ik ga nu even een fotootje maken. Take picture. Knop. Ik dubbeltik op de take picture knop. knop. Ik pak uh, even een stukje tekst. Uh, een beetje gokken. En uh, ik uh, moet naar een knopje onderin. Dat vind ik ook al heel lastig. Net boven mijn home knop zit het uh, camera knopje. Als ik daarop dubbeltik. Zo, dan heb ik een half ding. En dan gaat hij aan het werk. Dat duurt eventjes. Dan nou gaat hij de OCR erop gooien. Dus met andere woorden, hij gaat kijken of hij de letters kan herkennen als letters. En hij is op de 75%. Hij loopt even door. 85%. Oké, okay, hij heeft het nu gedaan en ik uh, laat hem even een stukje voorlezen. Ik collega, of koffiehaken, je zou denken. Beter dat die paar minuten afvieling van het. voor nieuwe energie zorgen, maar minder waar, dan het onderzoek van de. State University, VS, aan, tijdens zo'n. Zou ze kom je onvoldoende tot MST. Nou, je hoort dat er zeker foutjes in staan. En dat zou hij zeker blijven doen. Uh, maar op zich uh, maakt het dus wel uit of je hem op uh, Engels of op, op Duits zet. In dit geval heb ik hem op German gezet en doet hij het dan een stuk beter. Um, ik weet niks van Prismo, maar misschien doet hij het een stuk beter. Uh, maar dit was eigenlijk uh, wat ik over de C-tekst wilde vertellen. Uh, als er vragen zijn, ik laat de mic weer even los. Ja, ik wou daar nog wel eventjes een opmerking over maken in zijn algemeenheid over die OCR-pakketjes. Ik ben overigens maar heel kort aanwezig geweest wegens de omstandigheden. Het laatste stukje intussendoor nog heel even, maar toen ging de telefoon weer, dus toen was ik ook weer even weg. Maar goed, uh, zo, uh, zo gaat dat soms. En, uh, maar in zijn algemeenheid kan je eigenlijk zeggen van die uh, OCR-pakketjes dat het grootste probleem is... En daar heeft Nancy natuurlijk niet zo'n last van, maar voor mensen die helemaal niets of zeer weinig zien, hebben dat wel. Het grootste probleem is het maken van een goede foto. En daar valt of staat alles mee. En er zijn zelfs al mallen ontwikkeld om dat goed te krijgen. Omdat namelijk de afstand van het te scannen object eh, erg nauw luistert. En dat kun je als blinde eigenlijk nooit zelf goed krijgen. Althans, het bepaald niet makkelijk. En daarom gaat het bij ons vaak aanmerkelijk slechter dan eh, bij, eh, bij mensen die zien... En dat, komt, uh, ja, dat is in het uh, voice Open Forum ook al zeer uitgebreid uh, aan de orde geweest. Uh, dat, uh, dat maakt het gewoon lastig, dat scannen. Ja, dat, uh, daar zullen ze zeker gelijk in hebben. <tie> het is natuurlijk altijd weer mikwerk. Uh, ik hoop dat ze daar zeker snel iets op vinden. Want het moet toch wel, als het zeker een vaststaande afstand is, moet daar zeker wel op te, wat op te verzinnen zijn. Oké, okay, dan uh, laat ik dat uh, voor vandaag. Als er nog uh, uh, vragen of tips zijn, hoor ik het nog even graag. Maar anders uh, zou ik zeggen, uh, volgende week zijn beide heren er weer. En dan, uh, uh, dan zullen zij jullie weer op de hoogte brengen van allerlei apjes. Um, voor nu, ik zou zeggen, een prettig weekend. En uh, wie weet tot de volgende keer.